Mensen. Heaven must be missing an angel. Tavares. Dat is een belofte die ik bij deze ingelost heb aan mijn kleinzoon. Dit nummer dat, uh, dat hadden we uitgezocht, dat stond op zijn geboortekaartje toen hij geboren werd. Heaven must ah, be missing an angel. Wat schattig. Ja, ja, dus elke keer als ik dat nummer hoor, dan schiet ik vol. Dan ah, denk ik weer aan mijn kleine veentje. Ja. Nou goed. <laughs> we gaan niet uh, sentimenteel worden, toch? Welkom weer. Tweede uur van uh, Zandvoort Lunch, de ZFM Lunch. Aan het strand in de haven van Zandvoort. De speciale dag message on the beach of from the beach. En uh, ZFM gaat hier de hele dag uitzenden. We hebben de jazz uh, rubriek al gehad met Peter de Boer. Nu uh, zijn we hier met de sidekickers uh, Imka Drommel, Toetspaans en Dolly. De heren hebben geen tijd gehad om vandaag hier naartoe te komen. Helaas. Ruud Jansen en Charles Duif die normaal gesproken het programma door de week presenteren. We zijn in Beverwijk voor een optreden. En uh, dus de sidekickers hebben het heft in handen genomen. En uh, we hebben een, een muiterij gepleegd. Vandaar dat u onze stemmen hoort. Een koep. Een regelrechte koep. koep, zo is het. Volgens mij is het hier Girl Power. Ja, echt wel. Ja, is ja, Girl Power. We hebben een hele mooie introductie, hè? Want we zitten nu in een strandpaviljoen. Ja. Maar dat was vroeger een strandtent. Daar is alles mee begonnen. Ja. En in het museum. En dan komt meteen op ons volgende gast, Heli Jansen. Er staat een strandtent. En wat een succes is dat geworden. geweldig Achter elkaar komen de mensen. En die willen allemaal een foto hebben in het nostalgische tentje. Michiel pakt ze helemaal in. Met een petje, een hoedje, een verhaal. Ik heb het verhaal nu denk ik al 300 keer gehoord. Ja, en over de kogelflesjes. Hij ja. zet ik kan geen kogelflesje meer zien. Ja. Maar het is echt zo leuk. Ja. Hard U hoort verdarmend. het, dames en heren. Hilly Jansen is bij ons aan tafel geschoven. En uh, zij komt natuurlijk vertellen over het Zandvoorts uh, Museum. Ja. En wat daar allemaal gebeurt, is gebeurd, gaat gebeuren. Ja. En uh, terecht dat Inca net een uh, introductie deed met de prachtige strandtent van uh, Michiel Drommel. Hij heeft kosten nog moeite gespaard om het tentje vol te krijgen met echt originele, authentieke producten. Ja. ja. Hij heel heel ook geweldig heeft huis. meegeleefd, hè? Ja. ja. Want ik, ik kwam hem eigenlijk tegen op Facebook. Hij was van alles aan het roepen. En toen dacht ik, hé, hey, tentoonstelling Strand. Waarvoor bouw je die tent niet in het museum op? Hoe gek Zeker? kan je het doen? Leuk ja. idee. Nou, ja. en dat vond hij geweldig. Maar we hebben met z'n allen meegeleefd. En op een gegeven moment kwam Michiel met spullen. En daar kwam geen eind aan. Maar ja. <lacht> jij, jij weet er alles van. In. Ja, ik ging ja. met hem mee naar, de, so. naar het bakhuis. Hier, de Kringloopwinkel. En toen, uh, we gingen iedere week eigenlijk heen. En toen zei hij: die... Im, kijk wat een leuk thee ligt. Ja, Michiel, maar je hebt er al drie. Oh ja, je hebt gelijk. <laughs> Ja, nou, dat kwam dus ook allemaal binnen. Leuk hè? Ja, hij veel. Ik, ik vraag me af, want jullie hebben natuurlijk de expositie, de fototentoonstelling van Anne Frank, die is er nog ja. steeds. Uh, jullie hebben het winkeltje. Jullie ja. hebben nu inmiddels dan een strandtent staan. Ja. En jullie hebben ook de trouwbeurs momenteel Mini-trouwbeurs, hoe, hoe, ja. Past dat in het land nou, nou, allemaal? Nou, het is nu wel een beetje druk. En ik vol. wil zeggen, het is geen ja. mini meer hè? Het nee. is maxi geworden. Of maar niet? gisteren stonden de mensen bij mij boven en die zeggen: waar is nou de strand? handen het overstijl. Ik zeg wel achter die jurken zo een beetje, Dat moet je maar. De KNRM doet mee, de Rennersbrigade, het Juttersmuseum, de bomschuitenclub. En die komen vandaag een beetje slecht aan het bot. Ja, dat is jammer, het is toch maar het ze zijn weekend. ze zijn er wel allemaal vandaag, dus. Ja, ja, dus mensen, u hoort het, uh, wat er allemaal te zien en te doen is in het museum vandaag. U heeft nog de tijd tot vijf uur, ja, 5 dus ik uur. zou zeggen, wilt u nog even een foto? vanuit de strandtijd, of zittend in de strandtijd... met een lollig hoedje op. Ja. En wilt u de bruidsjurken niks, bewonderen? Allemaal oh, oh, gratis. niks gratis. is nog gratis aan twee. Wow. ook. Ja, want nou, het wat is een, een trouwbeurs... door de gemeente georganiseerd. Ik vind nou, niet dat je daar geld voor moet vragen. Ja. Het gaat gewoon om een beetje... promotie voor trouw in Zandvoort. En we zitten hier nou aan het strand... Nou ja, waar kan je beter trouwen dan in Zandvoort? Ja, ja want ook dat is mogelijk tegenwoordig, ja. he, op het strand trouwen. Bijna ja. alle stranden. En in het, uh, bij jullie in het museum kan ja. ook getrouwd worden, heb kan ik genomen. Ja. Dat ja. is ook al gebeurd, nou, hè? dat laten we dus nu zien. Ja. En uh, we hebben dus echt een rode loper met bloemblaadjes en uh, de trouwopstelling. En om drie uur komt er weer een uh, pseudo-ceremonie. Uh, en het was gisteren leuk. Druk. leuk. Ja, het was erbij. Ja. ja. Dat is erg leuk gedaan. Leuk. ja. ja. En wat, wat kunnen we nog allemaal gaan verwachten van het museum? Wat, wat gaan we van de zomer allemaal nog meemaken? Nou, we gaan uh, dus maandag... Tenminste, we beginnen om vijf uur dan met opruimen. Ik hoop dat alle dames het uh, ja, ik kom, komen ophalen. ik kom absoluut uh, heel braaf om vijf uur uh, aandraven. Nou, ja, en dan uh, gaan we morgen de strandtent uh, met z'n allen afbreken. Want er ligt natuurlijk ook, ik weet niet hoeveel zand. Dat willen we ook weer uh, wegscheppen. En uh, dan gaan we opbouwen, historische Grand Prix. Ja, ja. Dat vind ik ook wel weer helemaal gaaf hoor. Ah, dat is zo'n geweldig evenement. Ja, hè? En ja. leuk dat jullie daarop aansluiten ook. Nou, dat is ja. eigenlijk ontstaan omdat ik vorig jaar uh, historische Grand Prix ben geweest. Ja. Uh, op het circuit zelf. En toen kwam ik Arie Luijendijk tegen. En die stond zo achteraf een kopje koffie te drinken. Ik denk, die moet ik eventjes uh, strikken <laughs> voor volgend jaar. En toen had ik het over een Hall of Fame. In Amerika is dat heel normaal. Bij ieder circuit zie je een Hall of Fame. En dan kan je petjes en t-shirts en uh, van alles kopen. Ik zei, waarvoor is dat nou niet in Zandvoort? Of in Nederland? Dus dat is niet Nederlands om je helden te vereren. En toen dacht ik, nou, we gaan gaan we dan gaan we verandering inbrengen. Dus wij doen dus uh, alle Grand Prix winnaars... Zetten we in zonnetje. Geweldig. Mooi hoor, leuk. Maar dat is een totaal andere uitstraling als dat we nu hebben. Dit is meer uh, Oud-Zandvoort. En dat andere is ook Oud-Zandvoort, maar dan weer totaal auto-raceport. Ja, ik wou zeggen, trouwen is natuurlijk een beetje romantisch gericht. Ik bedoel, als je al die jurken ziet hangen, dan heb je echt zo'n zo gevoel. En als die historische auto's door het dorp heen komen alleen al, dan heb je. Ja, van... Dat ja. maakt zo'n indruk. Ja. Geweldig. Ja. Ja, en dat zag je ook stoer. met, met uh, Max Verstappen. Ja. Dan denk je, waar komen die mensen Afglaaien allemaal vandaan? Het stond dat lijn. meer bij. Nee. Dus het leeft in stand. Ja. Ja, dat hoort in Zandvoort. Ik kan me voorstellen dat het de zomer hier is zonder het geluid van het circuit. Nou, in het voorjaar, vlak voor Pasen, hey, dat ze beginnen met trainen. Ja. denk je van ja, het is het weer seizoen ja. is ja. En wij zijn toch vier vrouwen. Hè? En ja. wij ja. hebben dat nou... Ja. Heb, ja. Je kippenvel? Kippenvel van. Oh. heb je kippenvel? Dat is zo mooi. Echt waar? Ja. Hoe die auto zo... Ja. De allereerste keer was het spontaan hè? dat die auto's het dorp ja. doorkwamen, Was het ja. helemaal niet afgesproken? Ja. Nou, we hadden wel iets afgesproken. Oh, okay. Maar ik zit nu in dat werkgroepje. En dan ja. merk je gewoon dat het, dat groeit. Hè? Die ja. mensen die komen met een auto... Ja. En die denkt, ik neem nog maar een ander autootje mee. Want anders kan ik niet in de parade mee. Ja, geweldig. Want die auto's, er zit allemaal uh, benzine in. of speciale, Ja, speciaal. En dat die, kunnen, je ook. die kunnen oververhit raken en zo. Maar ze moeten ja. de volgende dag racen. Dus dan nemen ze nog maar een extra auto mee. Geweldig, ja. Geweldig. Ja. Maar zo het mooi. Het komt echt uit heel Europa. Ja, ja. Het was ook een mooie optocht vorig jaar. Ja, elk jaar. Op de een of andere een ander manier gaat dat zo op je emoties in. Ja. Ik heb staan huilen de vorig oh, jaar. Okay. Ja, echt waar. Ik heb ook de traan wat er in is mijn ogen. Ja. Zo mooi. <laughs> zo mooi. Ja. Ja. Ik vind het ook niet mooier als het geluid van, de, van een Formule 1 wagen die over het circuit gaat. Dat is voor mij mooi. Zonde is dat. Het brengt Ik vind het zo jammer dat die kamping niet meer is. Ja. Ik denk de ondernemers zullen dat ook wel jammer vinden. Want ik weet nog vroeger draaide de ondernemers de helft van de jaaromzet in die ene week dat de Grand Prix was. Ja, maar dat was ook door ja. heel zand voor alles stond vast. Ik woonde in Nieuw-Noord ja. en daar hadden ze de Vlemingstraat heen en de Celsiusstraat terug. Er was gewoon een richtingsverkeer van gemaakt. <lacht> ja. Echt waar, want anders kwam er maar, geen, geen beweging we, meer in. Hadden we nog geen verkeersregelaars ook. Hè? Er stond nee. alleen Maar er werden er de er borden de politie werden er op een kruispuntje. Ja, daar stonden echt extra borden. Ja, ja. en wij ja, Maarten de Linke we gaan het nu zo. weer zo druk ja, ja, krijgen. Echt waar, leuk. Uh, dan Beach Promotion hè, van de Zandvoort-app. En die heeft uh, alle ondernemers benaderd. Allemaal dezelfde vlaggen. Posters ja. van die ABRI-promotie. Uh, uh, dus het leeft. Je kan arrangementen doen bij strandtenten, bij hotels. Bij, uh, uh, uh, en dan denk ik we gaan met z'n allen. Dit ja, een zo muziekfestival, het, vuurwerk door de, door de Hark, weet je wel. Die, die ja. zeggen, we zijn zoveel jaren bestaan. En wij bieden een vuurwerk aan op de boulevard. Er komt een classic ja, car parking. Ja. Het houdt niet op. De, ik ja, denk dat we... Heerlijk. Ja, dit is een van de mooiste evenementen van Zandvoort. Ja. Ja. En de zandsculpturen. Ja, daar ja, ja, ja, mag ja, ja. ik niks zijn over, zijn over zijn. zeggen. Maar ja, die, die zijn wel begonnen wel. vandaag. Ja, natuurlijk. Die nee, zijn gisteren wel. begonnen. Je mag, mag die alleen niet stellen. voorstellen. Is nee, ik zeg niet. Oh, dat ja. weet ik ook niet hoor. Ja. Ik weet niet wat het gaat Dat is toch een reis nee. Doe Maar ja, dat is ook weer zoiets om trots op te zijn. Als je nou op dat Badhuisplein kijkt en je ziet al die mensen. zijn al begonnen. Wat gaat dat worden? En uit welk land komt u? En dat mag ik even op de foto. En volgende week gaan we kijken hoe het geworden is. Ook dat is echt geweldig. Ja, ja, ze ja, zijn gewoon in een dorp. De... Ja. En dan gaan we kijken natuurlijk wie de, wie de winnaar wordt. Hè? Ja. ja, de Europese kampioen. 21 ja. augustus om kwart over vijf als het droog is. Hier op het Badhuisplein. Het is dus oh, Want het is niet zomaar een beetje met zand spelen. Het is echt een officiële wedstrijd. Het ja, ja. kampioenschap. Uh, als je kijkt ook die juryreglementen. Dat je moet naar zoveel dingen kijken. Naar compositie, naar risico. Naar, uh, laat je, de, de, de, de, je, je ziet natuurlijk die zandhoop. Het is eigenlijk de bedoeling dat je niet ziet dat het zand is. Ja. Het is gewoon kunst. Ja. En het en blijft uh... ook heel lang staan. hè? Ja, maanden. Ja, ja dan kunnen we misschien meteen uh, mooi het interview afsluiten... met onze prijsvraag van vandaag. Ja, want... Uh, er wordt, uh, ja, <laughs> er is een uh, prachtige prijs te winnen, mensen. U kunt uh, voor twee personen een diner winnen aan uh, de haven van Zandvoort... De bedoeling is dan, als u dan eerst even naar de jaarmarkt bent geweest, dan gaat u ook uh, bij de zandsculpturen kijken. U loopt nog even binnen bij het Zandvoorts Museum. dat is vandaag gratis. Snel nog even een uh, foto laten maken van, uh, van hoe u in het strandteentje zit. Nog even de bruidsjurken bekijken. Drie uur is de... Ceremonie, de pseudo-ceremonie. Dan gaat er een uh, pseudo-echtpaar trouwen. Die gaat in het huwelijk treden. Komt u dan ook langs naar de haven van Zandvoort. En laat weten hier hoeveel kilo's cultuurzanten naar Zandvoort is gebracht... Voor de Europese kampioenschappen heeft u het antwoord juist. Dan uh, komt u in aanmerking om de prijs. Dan kunt u kans maken om uh, het, uh, het idee de Nederland te winnen. Ik uh, kijk even terug naar Hilly. Ik dank je enorm uh, voor je bezoek bij ons. Graag gedaan. Uh, alle mooie en leuke informatie. We verheugen ons uh, enorm op die historic Grand Prix. En, uh, en dat op... vijf uur uh, mouwen opstropen en al die ja, trouwjurken En Ja, ja komen ja, alle ja. dames ja. en uur het weer ja. Ja. Ja. Dankjewel Hilly, en heel veel succes met de volgende evenementen. Uh, Toet heeft uh, een nummer aangekaart. Je hebt een andere nummer. Oh, we gaan, een we, gaan even weer, we gaan verder met muziek. Ja. Ik heb nu Simply Red met Stars. Dit was Simply Red met Stars. Ja, we gaan uitkijken richting regionaal nieuws. Is nog half, wat half twee uh, u, krijgt u van ons het regionale nieuws. Wordt voorgelezen door Inca. In ja. Je <laughs> hebt het goed. Maar als wow. het blijkt, ik heb het in één keer goed. Uh, als het goed is, ja, dan hoop. heb jij weer een prachtig mooi nummer voor ons klaarstaan. Wat door Toet is aangevraagd. Toet, waarom Hugh Grant en Haley Bennett? Um, ik heb een, een tijdje geleden heb ik de film gezien. Uh, lyrics and Music. Um, en daar kwam dit nummer in voor. Dat was de, de, het bekende nummer, het, het sluitnummer. En daar draait de hele film om. En okay. uh, ja, het is gewoon zo'n lekkere ouderwetse zwijmelfilm. Wow. Ja, precies. Gewoon lekker. In elkaar. Nou, Laat je lekker aan zetten. Wij willen zwijmen. Ja, Someday I've been setting aside time To clear a little space in the corners of my Sunlight. Not somebody just to get me through the night I could use some direction And I'm open to your suggestions Met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van 16 augustus 2015 vanaf Strandpaviljoen De Haven. Op donderdag 27 augustus aanstaande start de actie Paal zitten aan zee tegen de mogelijke komst van honderden windturbines aan de Hollandse kusten. Initiatiefnemer Huig Molenaar, eigenaar van jaar rond Paviljoen Talassa, Thalassa... wil alles op alles zetten om een vrije horizon te behouden... voor deze en toekomstige generaties. De actie wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Vrije Horizon... Stichting Verplaatst Windmolens en Bewoners Leefbare Kust. Een stalen paal met platform zal worden geplaatst in het lage water... tussen de strandpaviljoens Thalassa en Nahoi. In beurten van zes uur zullen bekende en minder bekende kustbewoners op de paal zitten... De marathonzitting loopt van 24 uur per dag en minimaal een week. Doel is om veel aandacht en minimaal ophoging tot 50.000 handtekeningen te verzamelen. Deze worden medio september aan de Tweede Kamer aangeboden met de boodschap... dat de turbines beter en sneller gerealiseerd kunnen worden op Ermuidenver... dat 60 kilometer uit de kust ligt en voldoende capaciteit heeft... om de doelstellingen voor duurzame energie te bereiken. Tijdens de actieweek Paal Zitten aan Zee worden een tal van aanpalende activiteiten gehouden. waaronder een rijdend verzetatelier op het strand en een enquête onder de badgasten. De actie zal op zondag 6 september worden afgesloten. met een spetterende Sundown Party bij Thalassa. met medewerking van bekende kustbewoners en bekende Nederlanders. Het organisatiecomité roept betrokken zandvoerders op om mee te helpen. en deze actie tot een succes te maken. Wilt u een beurt paal zitten of houdt u liever handtekening op bij strandbezoekers? Samen staan we sterk. Meld u aan bij Esther Jansen via 06-255-60-818. 06-255-60-818. Of bij ejansen.ci at gmail.com. ejansen.ci at gmail.com. Zegt het voort, zegt het voort. Doe mee met paal zitten aan zee. Zaterdagochtend omstreeks tien over vier werden politiemensen aangesproken door twee jongens. Ze verklaarden door twee mannen uit het niets op hun gezichten zijn geslagen op de Grote Houtstraat. Op basis van de opgegeven signalementen herkende de politie korte tijd later de twee verdachten op de Kruisstraat. Het gaat om een 21-jarige man uit Heemstede en een 23-jarige Haarlemmer. Ze werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De mogelijkheid bestaat dat u dezelfde twee personen... ook nog andere mishandelingen hebben gepleegd. Bent u slachtoffer geworden van een mishandeling... of bent u hiervan getuige geweest? Neem dan contact op met de politie in Haarlem... op telefoonnummer 0900 8844. Een maand geleden vertelde Imker Pim Lemmers... dat het een goed jaar voor wespen zou gaan worden. Intussen ziet Nederland en ook de regio Kennermarland ze mazaal vliegen... Volgens PIM zijn de wespen vroeger dan voorgaande jaren en veroorzaken ze hierdoor nu al volop overlast. Zolang er larven in, zijn in het nest zijn, is er nog niets aan de hand. De larven geven de werksters een zoetstof. Wanneer er geen larven meer zijn en dus ook geen zuurstof meer is, gaan de wespen naar buiten het nest op zoek naar het zoetigheid. En vanaf dat moment zorgen de wespen dus voor overlast. We willen u, enkel gra uh, we willen u graag enkele tips meegeven om te voorkomen dat u gestoken wordt drink nooit frisdrank of bier uit een blikje er kan namelijk een wesp in zitten gebruik een rietje wist u trouwens dat het klipje van de vlisdrankjes -drank kunt worden teruggedraaid zodat er een kleinere opening ontstaat waar alleen nog een rietje in past en pas op wanneer u buiten eet van de week zijn al diverse mensen in onze regio door wespen in de lip en tong gestoken ernstig wordt het wanneer u na het inslikken van een wesp in de keel of de slokdarm wordt gestoken hondels en bijen zijn onschuldig Hommels zijn eenjarig en overlijden binnenkort weer. Alleen jonge koninginnen overwinteren... en beginnen in het voorjaar van 2016 een nieuw nest. Een bijenzwerm zoekt een spouwmuur, schoorsteen of holte van een boom of een tak op. Verwijder een zwerm bijen of een nest hommels en of wespen niet zelf. Want voor alle gevallen geldt bijen, hommels en wespen kunnen steken. Voor meer informatie over het verwijderen van bijen, hommels en wespen... kunt u bellen met Pim Lemmers. Telefoonnummer 06... 51493310. Ik herhaal, 06 51493310. In opdracht van de gemeente Zandvoort... vindt de vierde editie van het Europees kampioenschap zandstructuren plaats. Verdeeld over het badhuisplein, kerkplein en raadhuisplein is 200.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort. Aangezien het strandzand voor de ronde structuur niet geschikt is. Vanwege het 125e sterfjaar van Vincent van Gogh... staat dit EK in het thema van deze beroemde Nederlandse schilder. Er verschijnen werken gebaseerd op Van Gogh, Gauguin... Toulouse-Lautrec, Rodin en Camille Claudel. De beelden zijn ongeveer 3 bij 3 meter en 3,5 meter hoog... en zijn te bewonderen tot en met november. Vanwege het speciale cultuurzand zijn de beelden bestand tegen weer en wind... Het publiek kan de zes kunstenaars aan het werk zien van 15 tot en met 21 augustus tussen 9 en 5. Ook staan er kleinere sculpturen bij VVV Zandvoort, Holland Casino, Sheila's Brunch and Borrel, Kaashuis Tromp en in de bibliotheek van Zandvoort. Op 21 augustus om kwart over 5 wordt op het Badhuisplein bij slecht weer in het gemeentehuis de winnaar bekendgemaakt. Rond 5 uur zaterdagochtend werd de politie getipt door een medewerker van een beveiligingsbedrijf die had gezien dat bij het pand een rolluik open stond. Ter plaatse zag de politie achter het rolluik materiaal voor een hennepkwekerij liggen. In het pand troffen zij 144 hennepstekjes aan. Er zijn geen volgroeide planten meer aanwezig. De politie nam de stekken en de apparatuur in beslag. Een onderzoek werd ingesteld naar de eigenaar van de hennepkwekerij. En nog één. Een hennepkwekerij aan de Poolgeest in Haarlem is vrijdagochtend opgerold... nadat er melding binnenkwam van wateroverlast. Bij controle bleek er inderdaad sprake te zijn van lekkage. Het water stroomde langs het plafond en de muren. Ook de metenkast bleek vol water te staan. Dit water bleek afkomstig te zijn uit een hennepkwekerij. Liander moest worden gewaarschuwd om de stroom af te sluiten. De gewaarschuwde politie trof in het pand drie kweektenten aan... waarin in totaal 329 hennepplanten stonden... De hennep en de bijbehorende apparatuur, lampen, transformatoren en dergelijke... werden in beslag genomen. In de woning werden geen verdachtingen aangetroffen. De politie heeft vrijdagmiddag twee 15-jarige Haarlems aangehouden... die in bezit waren van een taser. Een groepje jongens stond op de Hanischafstraat te spelen met het stroomstootwapen. Toen de politie ter plaatse kwam, gingen de jongens er vandoor. Een van hen gooide het voorwerp weg. Een diensthond vond de taser terug... In de achtervolging op de jongens wist de politie twee verdachten aan te houden. Zij zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De taser werd in beslag genomen. Dit was het regionale nieuws. En nu komt het weer met Dolly, tempering. hoor niks. Ben ik al? <lacht> jingle draait. Hey, ja, jingle draait ook. Hey, zie je, dan het weer voor de vandaag en de komende week Vandaag heb ik niet meegenomen, we beginnen bij morgen Morgen blijft het droog en vooral in de ochtend schijnt geregeld de zon De noordwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur wordt niet hoger dan 19 graden dus je wollenborstrokje aan. Hè? Na het weekend lijkt het in onze regio droog te blijven. Met aanvankelijk nog vrij veel wolken. Maar gaandeweg de week steeds meer zon. De temperatuur waait uit het noorden tot noordwesten. En de temperatuur gaat geleidelijk weer omhoog. Van 18 graden naar, uh, op maandag gaan we heel langzaamaan naar de 24 op vrijdag. Of, oh, kortom, De zomer is nog lang niet voorbij, mensen. Is het Dit was dan het weer uh, volgens Rico Schroeder. Het muziek.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 Yeah, don't I'm <laughs> on.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 Kokker, mensen. Wat een artiest was dat ook, hè? Och, wat een ja, mannetje. Blijft Blijf prachtig heerlijk. nummer. Blijf het heerlijk. Helpen, my friends. Yeah. Ons levensmotto. Hè? Absoluut. Zo is het. Zonder vrienden ben je nergens, hoor. Heerlijk nummer. Dankjewel. Uh... Ik ga nog even roepen, lieve mensen, dat we vandaag met z'n drieën, Imka Toet en ik, het programma CFM Lunch doen vanuit de haven van Zandvoort. Want ZFM heeft vandaag de Message from the Beach dag. We zitten hier in de haven van Zandvoort. We mogen ook uh, melden dat we een prijsvraag hebben lopen. En als u goed heeft opgelet, hè, net bij het nieuws met uh, Imca. En dat heeft u natuurlijk, want u werd nergens door afgeleid. Maar als u goed heeft opgelet, weet u nu het antwoord op de prijsvraag. We gaan het niet meer herhalen hoor. We gaan niks meer verklappen. Het was eenmalig. Hoeveel kilo's cultuurzand is er naar Zandvoort gebracht voor de Europese kampioenschappen? Uh, als u het antwoord weet, komt u naar de haven van Zandvoort. Daar staat een bord, daar gaat nu ook een mevrouw opschrijven. Die, weet, die heeft goed opgelet, denk ik, uh, tijdens het nieuws. Dan kunt u uw naam noteren en uw gegevens en het aantal kilo's wat uh, naar Zandvoort toegebracht is... En dan maakt u kans op een heerlijk diner voor twee personen bij de haven van Zandvoort. Als het goed is heeft onze lieve Imka. Weer een leuk liedje voor ons. <laughs> en dan denk ik dat het volgende nummer is wat de nee. toet heeft aangevraagd. Nee. Of heb je een verrassing voor ons? Ja, het een een verrassing tussen, want we hebben er zoveel ja. tijd over. Die Imca, ik heb die, heb... die zit vol verrassingen. <laughs> maar uh, het wordt heb... niet Frans, dat ik heb... heb ik al. Voor. Ik, ik, we zitten aan het strand en dan moet ik denken aan die reclame van uh, Greenpeace. Ja, uh, dat, het, dat mooie nummer. Het dunne. nummer van ILO, Electric Light Orchestra. Ja, it's a living thing. Geweldig Imka. Dat was een uh, living thing van Electric Light Orchestra. Ik zat er doorheen te tetteren hè? Ja, dat je ja, steeds niks uit toet. En ja, dan heet je ook toet hè. Ja. ja. Toet. Uh, Ik toet kan het dat al doorheen. Ja. Maar het woord is toch aan jou hè, want het volgende nummer uh, is weer op ja. jouw verzoek. Ja, um, uh, terug in de tijd. Ellen Parsons. Ja, ja, Old and Wise. Old het Wise. Een, een, een nou. Geweldig nummer. En dan luisterde je vroeger naar? Ja, zeker. en nu ben je het? En? On het aan je Nou, Oud wel. Wij slaad ik aan de andere over. Oké, okay, dus maar, voor, uh, de helft, uh, ja, voor, voor de helft. Voor de helft ben ik er. nou. <laughs> We zijn al op de helft, ja. mensen. We nou, houden het positief dan. toch? Ja. Dan komt u dan? Ik zou zeggen Imka, druk op de knop. Daar is hij. je. There are shadows around Prachtig nummer van de Ellen Parsons Project. Ja. Jammer hè, als je oud en wijs bent, dan houdt het op. Dan gaat het gordijntje dicht. Dan ja. ben je eindelijk wijs in een... Uh... Maar goed, uh, we zitten hier in de haven van Zandvoort. Hartstikke gezellig. Imka uh, Toet en ik met z'n drieën aan het programma ZFM Lunch. Uh, we hebben uh, het recept gehad, wat we normaal gesproken op de... Vrijdag? Woensdag. Op de woensdag ja. is het uh, recept. We hebben interviews gedaan. En we hebben normaal gesproken natuurlijk ook in het programma een vrijwilligersvacature. Dan bellen we iemand op van een organisatie die vrijwilligers zoekt. En uh, toevallig zijn wij dat vandaag zelf. Wij uh, zijn op zoek naar vrijwilligers om uh, mee te helpen bij ZFM. We zoeken mensen die goed met de computer overweg kunnen voor het redactiewerk. We zoeken handige Harry's om uh, de kleine klusjes in het uh, pand uh, te kunnen oplossen. Repareren. En, ja, zo is het. Nou, sidekick kunnen we ook nog wel gebruiken. Hè? Ook leuk werk. Hoe vind ja. jij het, uh, Ja, Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Dit is de derde keer dat ik mij, uh, mijn medewerking verleen, zou ik maar zeggen ja Kijk, ze valt meteen met, uh, met de neus in de boter. Meteen ja. een leuk evenement he? vandaag op het Absolute. straat. Absoluut. En toen, ja, jij bent ook nog niet zo heel lang bij ons hè? Nee, ik heb, um, uh, in het begin heb ik Ruud een beetje geholpen op de, dat we nog op het gashuisplein zaten. Daar ben ik een paar keer mee geweest als iemand niet kon. Uh, met de vinyljaren ben ik toen uh, heb ik gedraaid. Het was echt een oh, oude piratengevoel kwam omhoog. En nu in de nieuwe studio ben ik weer, uh, ja, weer ben helemaal ik weer ja precies. En uh, bevalt lekker zien. Ja, het is leuk. Ja, het is, leuk. het is ook hartstikke leuk. Dus lijkt het jou ook wat? Denk je van nou, dat is iets dat zou ik zo graag willen doen of leren. Want je hoeft het nog niet te kunnen. Je kunt het ook gaan leren. Je hoeft ook niet achter de microfoon te zitten. Je kan ook dat hoeft andere niet per dingen se. doen. Uh, techniek uh, zijn we ook altijd op zoek naar mensen. Uh, dus ben je een jonge jongen nee. bijvoorbeeld, Dan denk je van nou, dat zou ik ook wel willen leren. Kom gewoon, er valt Geen zoveel mannen. te Alleen doen. Vrouwen. Er valt zoveel te doen. Meld je. Uh, ik ga weer eventjes naar uh, Imca kijken. Ja. Want als het goed is, hadden we in ons rijtje nog steeds een, een nummer openstaan. En dan. Als het goed is, zijn we nu Berry. toe aan Barry White. Ja. Barry White. <laughs> die die ja. heb jij uitgekozen, Tori. Oh, nee. Die heb ik uitgekozen. Oh, dat vind ik zo lekker. Dan dus zit ik s'avonds <laughs> thuis in mijn eentje. En dan zet ik Barry op. Dan zit ik nog wel veilig En dan hoor ik Barry. <laughs> ja. En vind je dat nog lekker alleen? Ah. <laughs> Nou, dan is mijn avond weer goed. Okay. Nou, dan ga dus, ik hem lekker aan. Uh, dus ik, ik heb een nummer uitgezet uh, ja, waar voor mij ook een hele zware emotionele betekenis aan zit: Barry White met Don't go changing ja, Of, of just, the just the way you, the you are. Way you are. Yeah. Ik ben ervoor. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today. It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 of your head. Hey there You always have my unspoken passion Although I might not see the care I don't want clever conversation Don't want to work that hard No love I just want some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 MUZIEK uh, Lieve dames en heren, onze bijdrage he? zit er bijna op. We gaan afscheid van u nemen en we hopen dat u twee hele gezellige uurtjes met ons beleefd heeft. Wij vonden en, het in ieder geval ontzettend uh, leuk. Was leuk. Ja, ik vond ja. het ook heel leuk om en te leerzaam. doen. We gaan het zeker herhalen. En uh, mocht u ons weer willen horen, ik ben er morgen weer tussen 12 en 2. Dinsdag kunt u weer luisteren naar Imka. Woensdag naar uh, Angela. Donderdag ben ik er weer. En woensdag kunt u weer luisteren naar vrijdag. Ja. vrijdag. Vrijdag vrijdag ja, ook de Vrijdag kunt u weer luisteren naar onze toet. en natuurlijk naar de mannen. Heel fijn dat u geluisterd heeft. En blijf luisteren, want we twee... gaan tot...